3 uur. NTO Radio 1 met Misha Blok. Het grootste datalek van Facebook ooit. Wij vertellen je hoe je voorkomt dat jouw persoonlijke gegevens op straat terechtkomen. In de belofte, het lekkerste paasbrood van Nederland. En zoals iedere week hoor je praktische tips die jou direct verder helpen. En vandaag hoe jij een strak en fit lichaam krijgt voordat het zomer wordt. Je hoort het zometeen in Radar. Nu het NOS-nieuws. Met Jeroen Tjepkema.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 De verantwoordelijkheid voor de bomaanslag is nog niet opgeëist. De presidentsverkiezingen zijn van maandag tot en met woensdag. De zittende president Sisi is vrijwel zeker van de overwinning. De grote oppositiepartij Moslimbroederschap is verboden.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 Het weer, vooral in het zuidoosten en oosten, geregeld zon. Verder is het vrij bewolkt. Op plaatsen waar de zon schijnt kan het 13 graden worden. Op andere plaatsen kan de temperatuur blijven steken op 4 graden. Morgen meer bewolking en soms wat motregen en 9 tot 12 graden. Edwin Gerritsen van de ANWB. Waar staan de files? Die staan op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor één brugge heb je 5 minuten vertraging. De A27 van Gorkem naar Utrecht is een ongeluk gebeurd. Tussen Nieuwegein en Knoopbeetrein-Zweerdzaad... 6 kilometer met bijna drie kwartier vertraging. Er zijn maar twee rijstroken open. En op de N201 heel Hilversum richting uithoren... voor Vinkeveen 10 minuten vertraging. Nu in het kruller Museum. De Mecenas en de Verversbaas. Een fascinerende tentoonstelling over de artistieke relatie... tussen Helene kruller en Bart van der Lek. De bekroning van het De Stijljaar. Wegens Succes Verlengd tot en met 13 mei...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 -tros. Hoe krijg jij nog voor de zomer een strak en fit lichaam? En hoe train je daar dan voor? Dagelijks of één keer per week, thuis of in de sportschool? Dat wil ik weten vandaag. Deel jouw tips en ervaringen, reageer op de Radar Facebookpagina... of laat een reactie achter op Twitter met hashtag Radar. Radar. Met Misha Blok. Dit is jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1 bij mij in de studio Enrico Bus. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent een personal trainer en eigenaar van Dudok Gym in Hilversum. We kennen je ook nog van het TV-programma Obies, waar Klopt. je iemand geholpen hebt hè, om tegen de 80 kilo lichter te worden. Ja, zelfs al meer, 111 kilo in totaal. Echt, in hoeveel tijd? In uh, een klein jaar. Dat is, en is diegene dan, vraag ik mij dan altijd af, nog steeds op gewicht? Dat is bijna standaard, dat vraagt <laughs> iedereen. <laughs> helaas niet. Nee, nee, je ziet toch wel vaak dat mensen toch... Nou, ze zeg aan maar een streng regime onderworpen zijn. Een streng regime zijn de personal trainers en ja. alle begeleiding die erbij hoort. Dan zie je ze toch vaak terugvallen, helaas. Frustrerend niet, niet zo, lijkt ja. me. Het is frustrerend. Als oh, personal trainer. Ja, ja maar goed. Uh, op een gegeven moment laat iemand de teugels weer een beetje vieren... En je moet natuurlijk opletten dat je niet te veel vieren, want als zo'n een paard, dan gaat die nog lopen ja, en dan precies. ben je kwijt. Bij Michel viel het gelukkig mee. Oké, okay. ja. is ook niet meer anoniem bij deze? Nee. Okay. nee. Als ik bij jou aanklop en ik zeg ja? tegen jou geef mij een killer body, ja? hoeveel tijd moet ik daarvoor uitrekken? In jouw geval, <lacht> <lacht> <lacht> niet zo gek lang. Oh, gelukkig. <lacht> ja. De, de vraag is natuurlijk, van wat vind jij, wat vind jij een killerbody? Ja, gewoon dat alles gewoon klopt, dat er geen grammetje vet zit... en dat de rondingen op de juiste ja. plekken zitten. Ja, nou, dan zijn we gelukkig... Je hebt er, bent gezegd met een, wat dat betreft een goede lichaamsbouw... dus met jou zijn we niet al te lang uh, bezig. Oh, dit wordt een goede uitzending. Ja, dit wordt een goede uitzending. <laughs> Ik ga meteen naar Johannes Dullislagen van Radar Online. Ik heb nog nooit onder jouw truitje gekeken. Nee, dat, dat houden er... we ook zo hoor. <laughs> maar zit daar een six-pack of eerder een one-pack? Dat uh, laten wij in het midden. Je kunt op de webcam kijken. Ja, precies, maar je hebt gepeld bij onze achterban hoe zij hiermee omgaan. Hè? Ja, ik krijg daar uh, best wel veel reacties op binnen. Die kun je overigens ook nog insturen. Uh, download daarvoor de Radio 1 app op je telefoon. En app ons. Uh, dat deed Jolanda ook. En die geeft als tip uh, veel wandelen en gezond eten. En uh, minder snoepen en meer sporten is het advies van Sanne en Piet. Nou, Marianne die appt ons dat zij met haar man twee keer per week naar de sportschool gaat. En ook nog eens een keer, één keer gaan ze samen zwemmen. Maar ze zegt... Ik kan echt nog niet in een bikini. En mijn man Sixpack, die zit heel goed verstopt. <lacht> nou, dat, dat zegt genoeg, denk ik. En uh, Sabine heeft al jaren een sportief lijf. Maar daar doet ze dan ook echt van alles voor. Nou, ik sport sowieso drie keer in de week. Uh, dat doe ik gewoon thuis met gewichten. En dat doe ik dan met zware gewichten. En ik heb ook DVD's met bodypump. En dan volg ik gewoon de DVD's. En uh, ja, dat doe ik dus gewoon om de dag. En best wel zware gewichten... Uh, zodat je spieren echt wel uh, aan het werk moeten. Ja, en Rico, met die gewichten aan het werk, drie keer in de week. Dat vraag ik me altijd af. Hoe vaak moet je nou trainen? Wil je een goed, strak lichaam hebben? Ja, of wil je een strak lichaam krijgen en wil je, wil je het ook houden? Ja, je ik, wilt het ook het, houden, toch? Je wilt het houden, dus je moet minimaal twee keer per week trainen. Dus wat die mevrouw zegt, drie keer per week. En Is hoe zich, lang? Ja, dat ligt een beetje aan. Natuurlijk ook onder andere aan leeftijd. Maar je moet gemiddeld, als je twee keer per week traint dan train je tussen 30 en 40 minuten, is voldoende. Oké. Okay. En Rico Bus, je kijkt mee naar alle vragen en tips... die binnenkomen via onze livestream en ik spreek je zometeen okay. weer. Facebook lag de afgelopen dagen behoorlijk onder vuur. Een commercieel bedrijf bleek met de persoonsgegevens... van 50 miljoen consumenten aan de haal te zijn gegaan. Wat kun je nou doen om je gegevens op Facebook te beveiligen? Hoe stel je je privacy-instellingen in en hoe verwijder je je profiel? Danny Mekic, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jurist, technologiedeskundige en je weet alles over Facebook. In het kort en simpel gezegd, hoe zijn die miljoenen persoonsgegevens op straat komen te liggen? Nou, een wetenschapper heeft uh, mensen betaald om persoonlijkheidstesten af te laten nemen. Uh, en dat uh, deed hij ook door vervolgens je Facebook informatie eraan te koppelen. Nadat hij dat gedaan heeft, dacht hij... Hey, ik heb nu die informatie, ik kan het ook doorverkopen. Dus uh, op die manier heeft hij in totaal uh, informatie verkregen... van wel 50 miljoen mensen. En die zijn inderdaad bij een bedrijf terechtgekomen... dat onder andere actief is in het adviseren van politici... politieke partijen over de hele wereld. En die partijen helpt om aan meer stemmen te komen. En dat ging dus via een app, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja. Dus dat was een app, die uh, daar kun je gebruik van maken. En dan kreeg je betaald om persoonlijkheidstestjes te doen. Maar de app vroeg wel om toegang tot je Facebook-informatie... Um, en dan moet je heel even goed opletten. Want uh, er zijn meer sites en apps die dat doen. Maar op het moment dat je dat doet. Dan staat er ook altijd bij wat voor informatie je dan moet delen vanaf je Facebook profiel. Ja, en in dit geval gingen mensen dus uh, een paar honderdduizend mensen gingen akkoord met het geven van die informatie. Daar zat ook informatie in over hun vrienden. En zo kwam uh, uiteindelijk uh, het bedrijf dat afgelopen week onder vuur is komen te liggen. Uh, Cambridge Analytica. Aan informatie van uh, meer dan 50 miljoen mensen. En die 50 miljoen mensen zitten daar ook Nederlanders onder? Dat is een goede vraag. Als je naar de website van dit bedrijf gaat, dan hebben ze het vooral over uh, 220 miljoen Amerikanen waar ze informatie uh, van hebben. Maar het is bijna onmogelijk om alleen maar informatie van alleen maar Amerikanen te verzamelen. Dus uh, er zijn verschillende toezichthouders, waaronder de Britse, hè, de, de privacy toezichthouder, die nu een onderzoek gestart is. Ik denk dat er ook informatie van buitenlanders tussen zit en daar gaan we ook nog wel achter komen in de toekomst. Ja, Oké. Okay. Ja, Facebook-oprichter Mark Zuckerberg heeft zijn excuses aangeboden en heeft gezegd: ik neem maatregelen. Regelen, zodat dit niet meer zal gaan gebeuren. Dus En hij gaat die toegang tot Facebook ook beperken voor die appmakers. Veel apps gebruiken die Facebook login. Hè. login dat, dat zie ik ook. Als je een app downloadt, wordt vaak gevraagd wil je dit via je Facebook login doen. Is het nu zo dat als je die app verwijdert, dat die appmakers ook niet meer bij je gegevens kunnen? Nee, helaas. Veel mensen denken dat. Hè. Je, je downloadt een spelletje, je geeft toegang tot je Facebook, je logt ermee in en nou, je vindt het toch niet leuk, je verwijdert het weer van je telefoon. Dan blijft de toegang op dit moment bestaan. Je moet dan inloggen op Facebook. Dan ga je naar je instellingen en dan heb je een klein knopje. Er staat apps en dan kun je zien welke apps toegang hebben tot je informatie. En daar staan bij de meeste mensen wel tientallen apps tussen. Een van de dingen die Zuckerberg nu beloofd heeft, is dat hij apps die je niet actief gebruikt, hè, dat zij ook nog eens toegang blijven houden tot je gegevens. Dat is iets wat hij wil gaan veranderen. Maar wat wel een beetje jammer is altijd bij Mark Zuckerberg. Ik weet niet of je zijn verklaring gehoord hebt. Het kwam niet heel ja. geloofwaardig en emotioneel over. En hij heeft altijd een soort schandaal of een aanleiding nodig vanuit de politiek of een rechtszaak om tot verandering te komen. Dus ik vond het niet heel erg overtuigend wat hij, uh, wat hij deed. En heel praktisch gezien is inloggen met je Facebook-profiel is dat überhaupt wel veilig? Of moet je dat gewoon niet doen? Nou ja, het kan veilig zijn. Hè. Veel mensen die loggen bijvoorbeeld in op Spotify... een muziekprogramma via Facebook. En uh, ja, je kunt op allerlei sites inloggen. Dat kan veilig zijn als je ook je mobiele telefoonnummer koppelt aan Facebook. Waarbij je als je inlogt eerst een sms'je ontvangt... en dan een code moet intoetsen om toegang te krijgen tot je Facebook. Heb je alleen een wachtwoord... Dus heb je die twee stapsverificatie niet ingesteld? Dan is het niet echt veilig, want dan heeft iemand alleen maar je Facebook-wachtwoord nodig om vervolgens bij tientallen sites en apps in te kunnen loggen. Ja. En niet alleen appmakers die de Facebook-login gebruiken, verzamelen die data, maar ook Facebook zelf. En we kregen daarover een vraag van Wim: Ik wil graag weten wat Facebook doet met, met alle gegevens die ik in heb gevoerd. Daar maak ik toch wel een beetje zorgen om. Ja, Danny, welke gegevens verzamelt Facebook van Wim? Alles. Alles wat je deelt en zelfs alles wat je niet actief deelt... maar waar ze wel toegang tot hebben. En het begint eigenlijk al met gewoon internetten. Er zijn heel veel websites waar je dan een, een like-knop op ziet. Hè. Dus als je naar een website gaat, zeggen ze... nou, like ons op Facebook en dan denk je, hé, hey, wat leuk. Maar op dat moment wordt er ook informatie over je verzameld. En het gaat ook om de informatie die je telefoon met Facebook deelt. En ja, als je dus de Facebook-app installeert... willen ze toegang tot je locatie, tot je contactgegevens. En ja, dat wordt ook allemaal gedeeld met Facebook. Maar het is een misverstand dat alleen wat je zelf deelt op Facebook terechtkomt. Het kan ook zijn bijvoorbeeld iets wat iemand anders over jou deelt... of iets wat je op internet doet. Als daar een Facebook-like-knop op staat... dan komt dat ook uh, bij Facebook terecht. Ja, dus het is goed om je daar altijd bewust van te zijn. En ook de overheid vraagt regelmatig gegevens op van consumenten. En Ellen stelde daar een vraag over. Ik ben wel benieuwd wat Nederland kan met de privacy uh, vanuit Facebook. Wat ze daarmee mogen en wat ze daar eigenlijk mee kunnen. Ja, wat verzamelt de overheid aan gegevens? Nou, de overheid verzamelt op twee manieren gegevens over ons. Allereerst hebben we natuurlijk de inlichtingendiensten. Daar mochten we ook nog uh, bij het referendum over stemmen. Uh, en daarnaast hebben we speciale bevoegdheden voor bijvoorbeeld politie. Op het moment dat je verdachte bent. Um, en eigenlijk als het gaat, stel dat je verdachte bent in een uh, onderzoek. Ja, dan kunnen ze eigenlijk alle informatie die Facebook over jou heeft opvragen. Met een juridisch verzoek. De inlichtingendiensten die hebben op dit moment uh, nou, waarschijnlijk niet heel veel toegang tot. Uh, wat, wat Facebook over jou weet maar uh, in de nieuwe wet staat onder andere een regel dat ze bedrijven zoals Facebook mogen vragen om de database bijvoorbeeld die Facebook heeft met alle gegevens om daar ook in te mogen zoeken als daar aanleiding voor is en ze kunnen ook proberen dat te doen via de data die je eigenlijk uitwisselt met Facebook dus op dit moment valt het aan de inlichtingenkant wel mee maar politie en justitie mogen in principe alles overal opvragen op het moment dat daar reden voor is ja, En stelt die Nederlandse overheid ook eisen aan de privacybewaking van Facebook? Ja, aan de, uh, dat, zeker. Uh, nu is het wel zo dat dat in Europa is dat een beetje via een soort omweg geregeld is. Want Facebook heeft een kantoor in Ierland. Dus het, zijn vooral, het is vooral de Ierse overheid die uh, Facebook verplicht om zich op een bepaalde manier te gedragen. Nederland heeft daar niet een actieve rol in. Maar je ziet wel steeds vaker dat ook uh, toezichthouders in andere landen iets vinden van wat Facebook doet. Zo was er recent nog een rechtszaak in België bijvoorbeeld. Omdat Facebook ook informatie verzamelt van mensen die geen account hebben bij Facebook. Dus je bent zelf niet lid van Facebook, maar je bent gewoon aan het internetten. Op dat moment wordt ook een profiel van jou opgebouwd. Dat noem je een spookprofiel. Je bent geen gebruiker, maar ze weten eigenlijk wel... aan de hand van het nummer van je computer uh, uh, dat je, dat het een persoon is. En nou, daar heeft dan de uh, Belgische toezichthouder ook wel wat van gezegd. Ja. En Instagram en WhatsApp zijn ook van Facebook. Hè? En we kregen een vraag over van Louis. Hij wil weten of Facebook-gegevens daarvan hem of Facebook, gegevens daarvan, van hem mag opslaan. En zo, ja. wat slaan ze dan op en wat doen ze ermee? Ja, nou, dat mogen ze absoluut. Een beetje vervelend uh, voor het is dat toen hij WhatsApp kocht voor heel veel geld... dat hij eigenlijk wel beloofde dat uh, de gegevens niet gedeeld zouden gaan worden. Dat heeft hij later toch veranderd. Van WhatsApp mogen ze metadata van je hebben. Dat is niet de inhoud van de berichtjes. Maar bijvoorbeeld wel hoe vaak je uh, WhatsApp gebruikt. En ook, ja, ik denk ook eigenlijk wel toegang hebben tot je contactenlijst op die manier. En met Instagram is er helemaal een open deurtje. In de voorwaarden van Instagram staat gewoon dat ze eigenlijk alles mogen delen met Facebook wat ze nodig hebben... om meer geld aan je te kunnen verdienen via advertenties. Dus op Instagram... Uh ben je eigenlijk helemaal niet veilig? Nee. En Meredith wil bijvoorbeeld weten of haar foto's beschermd zijn. Hoe kan je op Facebook instellen wie wat van je ziet? Ja, Facebook geeft je de mogelijkheid om per bericht, per foto, per album in te stellen. wie daar precies toegang tot heeft. Mm -hmm. Je kunt zelfs dingen op Facebook plaatsen die je alleen zelf kunt zien. Er staat er alleen maar zichtbaar voor mezelf. Maar wat je eigenlijk altijd in je achterhoofd moet houden. is dat alles wat je deelt op Facebook. daar kan Facebook zelf bij. En met foto's is helemaal iets interessants aan de hand. Dat geldt voor Facebook, maar ook bijvoorbeeld voor Instagram. Er zijn technologieën waarmee dit soort bedrijven ook kunnen zien... wat er op de foto staat. Dus jij denkt dat je alleen maar een plaatje deelt. Maar Facebook weet bijvoorbeeld dat het een auto is van een bepaald merk... in een bepaalde kleur. En dat jij daarnaast staat, uh, samen met wie je dan nog meer staat. Dus ze halen ook heel veel informatie op uit de, informatie die, uit de foto's die je deelt. Het is niet alleen een plaatje. Nee. En steeds meer kinderen hebben Facebook. Welke privacy-instellingen zijn voor hen belangrijk? Stel, mijn kind wil op Facebook, wil een Facebook-account. Wat moet ik voor hem of haar instellen? Nou, het eerste wat ik zou doen is vooral geen account aanmaken... Uh, met, het, met de echte naam uh, van het kind. Niet dat dat heel veel uitmaakt. Want Facebook is eigenlijk niet zo geïnteresseerd in hoe je heet. Ze willen gewoon vooral weten wat je voorkeuren zijn... waar je van houdt, met wie je praat, et cetera. Uh, verder is het heel erg belangrijk uh, als je dat als ouder al zou willen. Ik ben daar zelf ja, ik, ik ben daar niet zo'n fan van. Maar er zijn ouders die zeggen ja, ik, dat moet soms van school ook. Er zijn groepjes waar, waar ze dan bij moeten kunnen op Facebook. Zet in elk geval locatiedeling uit op de telefoon van je kind, dat dus Facebook niet de locatie kan bijhouden. Zorg ervoor dat het profiel dicht staat, onder een andere naam... dus dat mensen de, de plaatjes, de teksten niet kunnen zien. En probeer vooral ook met elkaar erover te praten. Dus je ziet twee soorten ouders heel vaak, die heel, heel vrij zijn... doe alles maar, ik, het interesseert me niet. Of juist ouders die zeggen, nee, je moet uh, je wachtwoord aan me geven... ik wil alles zien wat je doet... Ik denk eigenlijk dat het beste is een beetje in het midden... een stukje vertrouwen geven, maar wel goed praten. Hoe gaat het met Facebook? Zijn er nog rare dingen gebeurd? Heb je uitnodigingen gehad van mensen die je niet kent? Maar je moet eigenlijk alle instellingen langs lopen... en alles zoveel mogelijk dichtzetten. En ik wil jou zeggen, je profiel dichtzetten... en onder andere een naam. Dus je kind gewoon... een schuilnaam geven op Facebook? Nou, ja, bijvoorbeeld, ja. Dat, uh, uh, en uh, als je dan iemand... Uh, als dat kind dan iemand ontmoet in de echte wereld... dan kan je gewoon zeggen, nou ik, uh, op, op Facebook heet ik Pietje. Dus uh, als je me daar... hier ja, daar ben ik. Ja, ja, voeg me maar toe. Ja. Het is in de praktijk helemaal niet zo'n probleem. Maar het is een illusie... om te denken dat uh, Facebook... Uh, dat je dan meer privacy hebt op Facebook. Want Facebook... Is eigenlijk helemaal niet geïnteresseerd in hoe je heet. Dat is voor hun niet, daar verdienen ze eigenlijk geen geld aan. Dat is nog het minst waardevolle stukje informatie dat je met ze kunt delen. Ja. Ga ik naar Johannes van Rade Online, want wij kregen ook tip binnen van onze tips van onze achterban, hè, hoe zij omgaan met de privacy. Ja, dat klopt inderdaad. Ik kreeg een tip van Whitney. Uh, ze heeft haar Facebook-account afgeschermd en uh, ze is bewust minder actief, zodat ze er dus zo min mogelijk gedeeld wordt van haar. En uh, Marga laat haar kinderen, die veel op Facebook zitten, meekijken of zij alles goed ingesteld heeft. Dus in plaats van dat zij met haar kinderen, meekijkt, kijken haar kinderen met haar mee... of zij wel alles uh, op de juiste manier ingesteld heeft. Uh, en Carmen die tipt uh, dat je eigenlijk geen Facebook-account zou moeten hebben. Ja, en daarover gesproken. Op Twitter was afgelopen week de hashtag delete Facebook-trending. We kregen ook een vraag over van Jan. Is het nodig dat ik uh, Facebook eigenlijk maar helemaal moet verwijderen? Ik hoor de laatste tijd zoveel negatieve dingen erover. Heel veel in het nieuws allemaal. En volgens mij uh, is dat de beste oplossing. Ja, Danny, Facebook gewoon verwijderen. Is dat de beste oplossing? Ja, ik schreef vandaag op Twitter, hadden we nou hives nog maar? Dan konden we weer terug. <laughs> krabbeltjes. Uh, krabbeltjes sturen, ja. tikkies, respect uitdelen. Uh, want wat er toen gebeurde, toen hives overgenomen werd... door de Telegraaf Mediogroep, zeiden veel mensen... nou, weet je wat, we hebben Facebook ook nog, dus we gaan lekker... we stappen over. Die overstap kun je nu eigenlijk niet maken... En dat is de reden waarom voor veel mensen het verwijderen van hun Facebook-account... eigenlijk geen oplossing is. Omdat je daardoor een deel van je sociale leven mist. Toch zie ik steeds meer mensen het doen. Hmm. Zelfs een van de oprichters van WhatsApp... en die is dus miljardair geworden dankzij Facebook. Zelfs hij zei, het is nu tijd om het te doen. Elon Musk, kennen we van Tesla en SpaceX... kreeg de vraag op Twitter, zou jij je accounts niet eens verwijderen van je bedrijven? Zegt hij, oh ja, goed idee, heeft hij ook gedaan. Dus er is wel iets aan het ontstaan, maar... Als mensen het willen doen, waar je dan op moet letten... is dat je niet alleen de app van je telefoon moet verwijderen... maar je moet dan ook echt je account verwijderen. Dus inloggen op Facebook met je computer en bij de instellingen zeggen... ik wil dat mijn account verwijderd wordt. Dan gaan ze je eerst verleiden om hem te deactiveren. Dan blijft hij op het systeem staan. Maar dan, dan ben je niet meer zichtbaar. Maar dan moet je echt zeggen, nee, echt verwijderen. En wat je dan ook meteen moet doen is een adblocker installeren... op je computer. Uh, want wat ik al zei, als je geen Facebook-account hebt... dan verzamelen ze nog steeds informatie van je. En als je dat nou niet wilt, dan moet je eigenlijk dat ook blokkeren. En dat doe je dus met een adblocker op je computer. Dankjewel, Danny Mekic, jurist en technologiedeskundige. Op nporadio 1nl staat een stappenplan... waarmee jij de toegang tot je Facebook-gegevens voor apps kan intrekken. En ook vind je daar uitleg over hoe je je Facebook-profiel kan verwijderen, mocht je dat willen natuurlijk. Ja, je hoort het al. De douche loopt en vandaag wordt de douche uitgereikt door... Een uh, Lego heeft mijn man besteld bij uh, Brickshop.nl Dat uh, pakket had ik ook eigenlijk al als verrassing voor hem gekocht, dus we hadden een dubbel pakket. Dus ik wilde eigenlijk gelijk het pakket annuleren, zodat ik heel veel uh, administratieve rompslomp zou voorkomen. Maar na mailwisseling bleek dat die annulering dat dat niet kon. En er werd gezegd dat ik uh, wel het pakket kon uh, ontvangen en dan weer een uh, retour sturen. Dus dat heb ik gedaan. Een aantal dagen later nadat ik het heb ontvangen. En daar heeft een kleine vertraging tussen gezeten door de feestdagen. En het pakket is wat later binnengekomen dan twee weken. Uiteindelijk heb ik zelf contact opgenomen. Toen zeiden ze dat ik het pakket niet altijd had teruggestuurd... terwijl het ruim binnen de twee weken termijn is teruggestuurd. En dat ze dus de retour niet wilden terugnemen... mits ik 6,95 extra kosten zou betalen. Nou, ik vond het eigenlijk een beetje onnodig om daar extra geld voor te betalen. Dus ik heb mijn verhaal uitgelegd. Toen werd er gezegd, van, wij willen het alleen maar het geld retourneren als u extra kosten betaalt. Dus uiteindelijk heb ik die 6,95 toch overgemaakt. En vervolgens kreeg ik een mailwisseling weer met niet een hele vriendelijke toon. En daarin werd gezegd dat ze de retour helemaal niet meer terug zouden nemen en dat ze het weer terug zouden sturen. Dus een dag later kreeg ik weer een pakket thuis gestuurd die ik zelf alweer retour had gestuurd. Dus ik heb nog eens extra geld betaald om mijn geld terug te krijgen. En uiteindelijk heb ik helemaal mijn geld niet teruggekregen, maar ik heb het pakket gewoon weer opgestuurd gekregen. Dus ik zit nu met een dubbel pakket waar ik niks aan heb. Nou en daarom rijk ik deze koude douche uit aan brickshop.nl. Gaan we nu douchen met Lego House van Ed Sheeran? Omdat we ondanks de slechte service van Brickshop nog steeds heel erg plezier hebben in het bouwen van Lego. I'm gonna pick up the pieces and build a Lego house. And if things go wrong, we can knock it, down. My three words have to mean it.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 het is vijf van half vier en je luistert naar NPO Radio 1... en je hoorde Lego House van Ed Sheeran. Het was de koude douche voor Brickshop.nl, uitgereikt door Barbara Egberts. Uiteraard hebben we ook contact gehad met Brickshop.nl... en ze hebben aangegeven dat ze de zaak gaan uitzoeken. Wil je ook een douche uitreiken, ga dan naar radar.avrotros.nl. Hoe zorg jij ervoor dat je nog voor de zomer een strak en fit lichaam hebt? Doe je elke dag sit-ups en train je thuis met gewichten? Of meld je je braaf iedere dag bij de sportschool? Of geloof je juist meer in een extra rondje lopen en gewoon stoppen met snoepen? Deel je ervaringen, je tips of stel je vragen aan Enrico Bus, personal trainer... en vandaag hier te gast in de studio. Ga ik eerst naar Johannes van Rade Online... Leeft het een beetje onder de mensen? Strak en fit? Ja, ik krijg echt net een appje binnen van uh, Wouter. Uh, die vertelt van, uh, dat hij vroeger heel veel gesport heeft... en dat hij daar nu op middelbare leeftijd nog steeds heel veel profijt van heeft. Hij zegt van, ik heb geleerd om mijn spieren aan te spannen... en met 10 minuten per dag ben je dan al klaar. Verder doet hij veel wandelen, traplopen, goed eten en slapen. Want dat doet de rest, zegt hij. Uh, bewegen is een manier van leven. Ja, en Rico, is dat zo dat als je een periode in je leven heel hard sport... dat dat dan nog doorwerkt, de rest van je leven? Ja, want je blijft natuurlijk gewoon. Je blijft in eerst blijft je gezonder. Je kan makkelijker bewegen. Je kan je voorstellen als je op 60-jarige leeftijd besluit om dan te gaan sporten. Dan zijn er op de nodige spieren, Die zijn natuurlijk al wat verslapt, botten, etc. Dus als je inderdaad op een bepaalde leeftijd al begint, dus zo vroeg mogelijk, dan kun je gewoon daarna heb je daar echt veel profijt van. Ja. Meer ja, meer reacties komen er binnen van uh, Tineke, Ineke en MJ. Die uh, zweren allemaal bij een koolhydraatarm dieet. En daarna sporten ze. En Peter die is echt heel actief. Die doet de 50 push-ups, 30 pull-ups en 10 sit-downs. En dan ook nog eens keer squats Op één been zelfs. Weet dus... je wat een pull-up is? Ik ken alleen een pull-over, maar weet je wat het is? <laughs> nee. Nee, vraag nee, maar nee. aan Enrico. Wat ja, is een pull-up? Het nou nou pull ja, is jammer dat je dit hier kan doen. Pull-up is... Je hebt hier een stang, ja. pakt een beet. Oh, en en omhoog trek je trekt jezelf oh, omhoog. Okay. Ja. Oh ja, dat heb ik één keer in mijn leven gedaan. En toen dacht ik, Me. te zwaar. <laughs> nou, uh, en Monika is heel erg enthousiast over een uh, speciaal begeleid afslankprogramma... dat ze samen met haar dochter volgde in Roermond. Het is een personal trainer, die doet je begeleiden daarin. Dan krijg je een voedingsschema dat je zoveel calorieën maakt, zoveel eiwitten, zoveel koolhydraten en zoveel vetten op een dag. Daarbij drie keer per week krachttraining. En de, de vetten, die smelten gewoon weg. Dat is echt onvoorstelbaar. Mijn dochter heeft hetzelfde programma als mij gevolgd. Die is 27 kilo afgevallen op een half jaar. En uh, ik ben uh, 11 kilo afgevallen op een half jaar. Ja, Ja, <laughs> ja Enrika Vus, personal trainer. Dat is natuurlijk fantastisch als ja. je dat kan bereiken. Maar ja, ik denk dan altijd met een personal trainer erbij... die mij precies vertelt, dit mag je eten, dat moet je doen. Ja, dan lukt het wel. Maar er komt een dag dat je uit mijn leven verdwijnt. En dan moet ik het zelf gaan doen. Ja, dat klinkt redelijk dramatisch. Toch? Nee, maar dat klopt wel. Er zijn natuurlijk best wel mensen die het voor langere perioden doen. Maar op een gegeven moment, een van, de, een van de twee. Dus of de personal trainer wordt te oud. Die stopt ermee. Of de persoon stoppen ermee. Of de verandert iets anders in je leven. Ja, en dat, dat is dus erg lastig. Dus daar moet je echt proberen voor jezelf na te denken. Van, als die hulp wegvalt, wat ga je dan doen? En eigenlijk diep in ons hart weten we het eigenlijk allemaal wel. Want als je de keuze hebt tussen een komkommer en een zak chips... dan hoef je niet echt wetenschappelijk uh, voor onderlegd te zijn. Nee, maar je weet, weet het je... wel. Maar ja. hoe doe je het dan toch? Want dat is ook het probleem natuurlijk. Veel mensen vallen weer terug. Hoe hou je het dan toch vol? Want ik kan het wel tegen mezelf zeggen van ja, let daarop. Ja, nou, maar dat is, dat, is het, dat is het probleem. Je moet er gewoon... Het is wel zo dat als jij blijft sporten... dan vind je het wel vaak omdat je er heel veel moeite in stopt... om gezond te blijven. Dan is de verleiding om dan ook vervolgens die misstap te maken, die ligt dan weer een stukje lager. Ja. En daar moet je eigenlijk je moet het een deel van je leven gaan maken. Ja, Enrico, dankjewel nou, voor nu. Ik spreek je okay. weer rond tien voor vier. Tijdens de Boekenweek koop je een e book en een fysiek boek. Bij elkaar opgeteld boven de 12,50 euro. Dus dan krijg je een Boekenweekgeschenk. Maar Karen kreeg niet haar Boekenweekgeschenk waar ze wel recht op had. Hoe kan dat? Nu het NOS Nieuws met Jeroen Tjepkema. NPO Radio 1.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 ANWB Verkeersinformatie, Edwin Gerritsen. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht is een ongeluk gebeurd... tussen Nieuwegein en Knoopendrijns-Weertstad... vijf kilometer file met veertig minuten vertraging. Van de zes rijstroken zijn daar drie dicht. Radar. Met Misha Blok. Je luistert naar jouw consumentenprogramma op NPO Radio 1. Zometeen in de belofte, het lekkerste paasbrood van Nederland. Dat wordt gebakken door Bakker Bart, Bakker Steenberg uit Meppel... en Bakker van der Steen uit Maden. Vorige week was de boekenweek. En misschien was je zelf ook wel op zoek naar een nieuw boek. Want als je het vorige week kocht, dan kreeg je daar het gratis boekenweekgeschenk bij. Nou, Om zo'n geschenk te krijgen moet je voor minimaal 12,50 euro aan Nederlandse boeken bestellen. Dat deed Karen van den Anker ook. Ze bestelde een fysiek boek en een e book Samen de waarde van 18 euro. Dus genoeg om recht te hebben op het boekenweekgeschenk, zou je zeggen. Want Bol.com wilde haar het boek niet geven. Karen van den Anker, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, jij bestelde twee boeken bij bol.com, een e-book en een gewoon boek. Maar toch kreeg jij geen boekenweekgeschenk. Waarom niet? Ja, dat was een, een beetje een vreemd verhaal. Uh, volgens de live chat uh, die ik was gestart hierover, uh, had ik geen recht op vanwege voorwaarden die ik overigens niet kon vinden. En welke voorwaarden waren dat? Wat ja, zeiden ze ik tegen? Ik heb je niet kunnen vinden. Ze zeiden van nee, dat mag niet. Volgens de voorwaarden heb je daar geen recht op. Ja. Dat was het eigenlijk. En de voorwaarden waren dat beide boeken, zeg maar, je kon niet een e-book en een fysiek boek bij elkaar optellen. Hè? Ja, ja, precies. Je kon niet een e-book en een fysiek boek bij elkaar optellen. Wat ik uitermate vreemd vond. Ja, en dat wist je Zijn dus natuurlijk... niet toen je het bestelde. Heb je nog actie ondernomen om het boek alsnog te krijgen? Ja, ik, wat ik zei, ik ben een, uh, een, een live chat uh, gestart met mm. uh, uh, klantenservice. En uh, daar kreeg ik dit dus te horen. Van ja, je hebt daar geen recht op. En uh, ja, dat was het eigenlijk. Mm. En wat vind je ervan dat je het niet gekregen hebt? Nou, ik vond het eigenlijk wel een beetje... Um, ja, in die chat, chat noemde ik het lam een beetje misselijk. Ik wilde mm. echt denk, ja, nou, heel vreemd. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel, Kader van de Anker, voor jouw verhaal. Blijf even aan de lijn, want ik ga naar Johannes Dodenslagen van Radar Online. Zijn er nou meer mensen die dat Boekenweekgeschenk graag wilden hebben, maar niet hebben gekregen? Ja, die zijn er zeker. Uh, wat mij opvalt is dat mensen vooral heel erg balen, omdat het Boekenweekgeschenk je alleen kunt krijgen tijdens die Boekenweek. Dus je kunt het niet later nog eens een keer ergens kopen. Toch gaat het op heel veel plekken ook alweer goed. Uh, zo appt Judith mij dat de Bruna in oud bijland keurig de boeken gegeven heeft. En appt de meneer of mevrouw Verduin mij dat zij ze zelfs na afloop van de boekenweek nog het geschenk hebben gekregen. Maar minder eh, positief was de ervaring van Jenny. Zij appt ons dat ze na het boekenweekgeschenk, dat ze hem wel kregen, maar dat ze er echt expliciet om moest vragen. En ook vorig jaar was dat al zo, dat ze er echt om moest vragen. Nou, dat voelt natuurlijk een beetje ongemakkelijk als het gaat om een cadeau. Uh, en dat er te weinig boekenweekgeschenken zijn bij bol.com, dat uh, las ik ook onder andere op Twitter. Uh, want daar vertelt Victorine dat zij geen geschenk kreeg, omdat de boeken al op waren. Nou, toen zei ze van ja, als die gewone boeken al op zijn, waarom kan ik dan niet gewoon een e book krijgen? Want die zijn dan nog wel. Maar dat kon volgens bol.com ook niet. Ja, terug naar het verhaal van Karen, want ze had juist boeken besteld... in de boekenweek, omdat ze juist zo benieuwd was naar het boekenweekgeschenk. We hebben daarom ook maar even als consument... met de klantenservice van bol.com gebeld en hen gevraagd... ik heb een fysiek boek en een e book besteld... en heb meer uitgegeven dan het minimum van 12,50 euro. Toch heb ik geen boekenweekgeschenk gekregen. Klopt dat wel? Ja, klopt inderdaad. Op het moment dat ze onder de 12,50 euro zijn... dan uh, voldoet het niet aan de voorwaarden om uh, gebruik te maken van het geschenk. ja Dus ik moet me erbij neerleggen? Helaas wel, ja. De bestelling voldoet het niet aan de voorwaarden. Nou, dat is wel heel jammer. Ja, ik had het graag uh, anders voor je willen zien. Ik zou even kijken. Ja, wij hebben hem ook niet op voorraad. Anders had ik je een, uh, ja, uit Colosse een knoopboel gegeven. Want wij verkopen hem namelijk niet los. als had je een knoopboel gegeven, kon je hem daarmee bestellen. Maar... Ja, we verkopen hem niet los. Nee, hij wordt inderdaad niet los verkocht en het boek wordt sowieso niet verkocht. Je kunt het alleen krijgen als je andere boeken koopt. Job-Jan Altena van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek... de organisator van de Boekenweek. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat zijn nou precies de regels? Wanneer krijg je een Boekenweekgeschenk? Ja, krijgen, daar, daar zeg je het al. Het is een cadeautje van de boekwinkel. En uh, dat krijg je als je minimaal 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken koopt. En ook nog uh, zolang de voorraad strekt natuurlijk. Want ja, het kan ook zijn dat die opgaat. Dus het is echt wel de bedoeling dat je ook in de boekenweek naar de boekwinkel gaat. Online of uh, offline, gewoon in de winkelstraat. Zodat je dan dat, uh, dat mooie cadeau kan krijgen. Het is geen recht, maar echt een cadeau. Ja, ja want deze hele discussie met, uh, over Bol.com gaat over het feit van ja, Karen die kocht twee boeken, een fysieke en een e-book. En Bol.com zegt: van ja, dat mag je niet bij elkaar optellen. Dus Bol.com maakt onderscheid tussen een fysiek en een e-book. Is dat ook zo? Wat zien jullie nou als een boek? Wat is jouw definitie? Ja, een boek is een boek, hè? Een boek is een boek, ja. Met letters. Ja. <laughs> uh, dit, ja, een e book of een gewoon boek, alles telt voor ons. Dus uh, in principe zou je ze ook kunnen, kunnen optellen. Want het gaat om minimaal 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken. Dus uh, als je een boek voor 9 euro en een boek voor 5 euro koopt... Uh, nou, dan zit je er al boven en dan zou je dat krijgen. En of dat nou fysiek is of een e book dat maakt op zich niet uit. Maar het is wel ook echt een cadeautje van de boekwinkel. Dus het is ook aan de individuele boekhandel om te kijken hoe je daarmee omgaat. Het komt bijvoorbeeld ook wel eens voor... dat mensen in de boekwinkel een boek kopen voor 12 euro. En dat de boekwinkel dan toch zegt... ah hier heb je het cadeautje van de boekenweek, het geschenk. In dit geval van Giet op de week, er ook nog eens even bij. Ja. Maar ja, Bol.com is een grote speler. Wat vind je daar nou van dat Bol.com... dat boekenweekgeschenk niet heeft gegeven aan Karen? Ja, nogmaals, het is aan de individuele boekwinkel... Om daar, ja, hoe je daarmee omgaat. Maar het is wel geval, flauw, toch? Uh, ja. In dit geval had je het wel kunnen krijgen... want het is meer dan 12,50 euro aan Nederlandstalige boeken. Ja. Ja. Dankjewel. Ga ik naar Marjolein Verkerk van bol.com. Goedemiddag. Hoi, goedemiddag. Ja, Karen hadden jullie dus twee boeken gekocht. Hè? Samen meer dan de vereiste 12,50 euro uh, waar ze waard. Dus je hebt recht op een boekenweekgeschenk. Zo staat het ook nog steeds op jullie website. Toch gaven jullie haar geen boekenweekgeschenk. Waarom niet? Nou, we hebben inderdaad onderscheid gemaakt in dit geval tussen uh, fysieke boeken en e-books. Um, daar hebben we bewust voor gekozen omdat we merken dat uh, veel boekliefhebbers... die fysieke boeken lezen ook het liefst een fysiek boekenweekgeschenk willen hebben. En om dat uh, ja, zo goed mogelijk te doen voor onze klanten hebben we dat onderscheid gemaakt. Maar ik begrijp heel goed dat Karin erin teleurgesteld is. En ik denk ook dat we dat uh, eigenlijk wel beter hadden kunnen communiceren. Um, dus we gaan ook gewoon kijken of we dat de volgende keer beter kunnen doen. En misschien ook dat onderscheid niet meer maken. Omdat het natuurlijk ook wel verandert dat... Uh, steeds meer mensen ja, het juist wel fijn vinden om de combinatie te hebben... van fysieke boeken en e-books. Um, voor dit jaar hebben we er niks aan kunnen veranderen. Uh, maar we gaan kijken of we dat beter kunnen doen. Ja, gaan jullie dat volgend jaar dus zeker veranderen? Dat je dat gewoon wel bij elkaar mag we, optellen? We gaan, nu, uh, ja, we gaan nu kijken hoe we dat het beste kunnen doen. Dus om het nu met zekerheid te zeggen dat het volgend jaar anders is... dat durf ik nog niet te zeggen. Maar het is voor ons in ieder geval reden genoeg om uh, beter naar onze communicatie te kijken... kunnen we dat nog duidelijker maken... dat we onze klanten achteraf niet teleur moeten stellen... en zouden we een combinatie kunnen maken... tussen fysieke boeken en e-books. Dus uh, we mm. gaan er zeker mee aan de slag. Ja, want een boek is een boek, hè? hoorden we zojuist uh, CPMB zeggen. Ja, dat, en daar heeft, uh, ja dat, dat, dat is natuurlijk ook zo. En uh, als je van boeken houdt... dan zou het natuurlijk ook niet moeten uitmaken... of je een fysiek boek leest of een e-book. Um, en ja, wij hebben voor... Voor het gemak ook wel voor onze klanten dat onderscheid gemaakt. Uh, maar helaas heeft dat gewoon niet voor iedereen goed uitgepakt. En uh, ja daar balen we eigenlijk ook wel van. Want dat is niet de bedoeling. Ja, we hoorden ook de reactie van Victorinus. Hij begreep dat de fysieke boeken uitverkocht waren, vroeg daarom om een digitaal boek. Maar dat wilden jullie niet geven. Waarom niet? Nou, eigenlijk om de reden die ik, die, ik, die ik net stelde... is dat we dat onderscheid uh, hebben gemaakt. En nu ik het verhaal ook zo hoor... Uh, ja, als wij Karin blij hadden kunnen maken met een e-boek... was dat misschien een betere oplossing geweest dan helemaal niets. Uh, dus ook daarin uh, kunnen we dat de volgende keer echt wel beter doen. Ja, ik want... wil daarom ook voorstellen om, uh, om Karin alsnog... Uh, op welke manier dan ook uh, te kijken of we een boek voor haar kunnen regelen. Ja, een boek. Uh, dus het geliet op de Beek geschenk. Uh, Klopt. Ja, we gaan gewoon kijken of we dat uh, of op de digitale manier. Uh, ik heb zelf toevallig nog een boekje op mijn bureau liggen. Uh, en uh, we zorgen gewoon dat een van die twee uh, bij Karen terechtkomt. Oh, en, ga ik eventjes en, naar Karen? Kusten, uh, ja, namensbol.com. Dat is ja. gelopen. Ga ik even naar Karen? Heb je het gehoord? Ja. Ben, je een, ben je een blije vrouw? Vind ik ja. altijd een mooie vraag om te stellen. Ik, ja, ik ben een blije vrouw. <laughs> <ja>. <laughs> nou, Helemaal goed. Hartstikke ja. goed. Uh, tot slot, uh, Marjolein Verkerk van bol.com. Uh, hoe kan het zeg maar dat sommige consumenten dan te horen krijgen... dat het boek op is? Want een e book dat kan toch niet op zijn? Nee, klopt. We kijken dus echt, heeft iemand een fysiek boek gekocht en daar stellen we een fysiek boek voor beschikbaar. Heb je een e book gekocht, dan stellen we daar een e book uh, voor beschikbaar. Dus daarin is dat onderscheid dus gemaakt en, en spreek je dus in fysieke boeken van op is op. Uh, maar we gaan, omdat Karin aangeeft, ook graag digitaal te lezen, gaan we kijken of we dat op een andere manier kunnen oplossen. Ja. Um, dus ik was ook... Ik ben benieuwd uh, wat het favoriete boekenjarre van Karen is. Of misschien uh, kunnen we daar ook nog wel uh, iets, uh, iets in betekenen. Nou, hartstikke goed. We gaan jullie aan elkaar koppelen. Dank Karen van den Anker, Marjolein Verkerk van, van Bol.com... en Job-Jan Altema van de Stichting Collectieve Propaganda... van het Nederlandse Boek. En wil jij nou weten waar je precies recht op hebt... tijdens de Boekenweek? Ga dan naar nporadio1.nl. Radar met Micha Blok. In De Belofte onderzoeken we iedere week of een product de belofte nakomt... die op de verpakking staat of waarmee wordt geadverteerd. Vandaag duik ik in de wereld van het paasbrood. Want in de folder van Bakker lees ik dat zij het lekkerste paasbrood verkopen. Dus even bellen met Bakker Want waarom is jullie paasbrood het lekkerste? Ja, omdat het ja, gewoon uit de beste eh, ingrediënten bestaat. Echt mandelspijs en zo. Ja, maar hebben jullie dat paasbrood dan eh, landelijk getest? Ja, dat weet ik niet of het belangrijk getest is, maar voor ons is hij sowieso de lekkerste. Ja, dat begrijp ik, dat jullie je eigen paasbrood het lekkerste vinden. Nou, tot zover bakken Bart, want als ik dan even verder google... dan zie ik dat Bakkerij Steenbergen uit Meppel... is verkozen tot de beste paasbrodenbakker van Nederland. Is jullie paasbrood dan ook het lekkerste? Dat is altijd smaak, hè? Maar het is wel getest ook op smaak. Dus We zijn de eerste geworden. Of het het beste van Nederland is, dat durf ik zo niet te zeggen. Ja, want Bakken Bart zeggen dat uh, zij het lekkerste paasbrood bakken. Wat vindt u daarvan? Oh, wat leuk. <laughs> ja, over smaak valt natuurlijk niet te twisten. Dus uh, daar ga ik, ja, dat, als die van hun het lekkerste is, dat ze zeggen... ja, ik, ik sta heel volledig achter bij ons paasbrood. En ik denk dat het op allerlei punten getest is... en dat we daaruit wel kunnen oordelen... dat het in ieder geval uh, heel hoog scoort uh, bij de meeste mensen. En op de site van BN De Stem lees ik dat Bakker van der Steen in Maden het lekkerste paasbrood van Nederland maakt. Dus even bellen, want Bakker Steenbergen en Bakker Bart zeggen dat zij ook het lekkerste paasbrood verkopen. Wat vindt u daarvan? Ja, maar dat zegt iedereen. Dat zegt iedereen. Nee, kijk, uh, je hebt natuurlijk verschillende organisaties van uh, bakkers. En Bakker Bart heeft niks met ons te maken. Wij zijn aangesloten aan een... Uh, en de koppeling, en dat is uh, de echte bakkers. Dus met dat uh, poppetje, zoals u misschien weet. Ja, de bakkers met het poppetje. Maar jullie bakker kan dus echt lekker paasbrood bakken? Ja, tuurlijk. Ja, ik uh, ben de vrouw van, dus. <lacht> ja, de vrouw van. Maar ben je dan wel objectief? Ja, zeker wel. Zeker wel. <lacht> ja, tot zover de, de bakkers. Ik praat erover verder met marketingdeskundige Max Koonstam. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je hoorde drie verschillende bakkers die zeggen dat zij het lekkerste, beste paasbrood van Nederland bakken. Mogen zij dat doen? Ja. Nou, in dit geval zou ik zeggen ja. Um, de, de vraag is, wanneer is er sprake van misleiding van de consument? Nou, en op het moment dat um, bijvoorbeeld een bakker zegt, uit een test met tien topbakkers is mijn brood als beste gekozen, maar blijkt dat die test helemaal niet heeft plaatsgevonden. Of dat de uitslag van de test anders was, dan misleidt deze bakker de zaak. En eh, dat mag heel beslist niet van de reclame komen. He, he, je, je, moet, je mag geen misleidende informatie geven over de aard van het product. Nee. Maar eh, als je zegt het is het lekkerste, ja, zoals de vorige sprekers eigenlijk ook al zei: het lekkerste, dat is natuurlijk al een erg subjectief begrip. Dus in dit geval zou ik zeggen ja. Een weldenkend consument snapt dat als een bakker zegt het is het lekkerste dat hij dat vindt en dat het niet een objectief waargenomen iets is. Nee, nee. Dus je mag wel zeggen dus dat je het beste en het lekkerste verkoopt. En als beste getest zeggen, dan moet die test dus echt hebben plaatsgevonden. Ja, en een serieuze test, eh, ja. ja. En wanneer is er nog meer sprake van, van misleiding? Want je hoort heel vaak natuurlijk termen voorbij komen ja. in reclames. Duidelijk. Wat mag wel en wat mag niet? Ja, helaas gebeurt veelvuldig, de, de, de echte misleiding. De echte misleiding is wanneer de, de aard, wanneer wat, wat over geclaimd wordt over de aard van het product... of de samenstelling van het product, dat dat niet klopt. En misschien en de, de meeste, de, de grootste leugen is... De, of eigenlijk de vaakste gebruikte leugen is de tijdelijkheid van de aanbieding. Alleen vandaag of alleen deze week voor deze prijs. Omdat oh, je dat, denkt, dat, dat nu, dat moet ja. nu moet ik het aanschaffen. Nu moet ik het aanschaffen. En vooral online en, uh, wordt dat graag gedaan... Um, om de verleiden om zo snel mogelijk te boeken. Het zijn ook de laatste beschikbare plaatsen of de laatste beschikbare kamers. Alle de hele trucendoos wordt opengetrokken <laughs> om de verleiden snel te kopen. Nou, en dat mag beslist niet. En ik moet zeggen, helaas wordt deze, wordt deze vorm juist... Uh, bijzonder veel en de tal van grote bedrijven toegepast. Ja, want dat is ook heel lastig om dat als consument aan te tonen. Hè? Want als ik op zo'n website zit van een hotelkamer... denk van, oh, nog twee plekken, ik ga nu boeken... Ja, je weet maar nooit of ik waar. Hè? Nee, precies, maar hoe moet ik nou als consument aantonen... dat dat dus niet het geval is? Ja, dan moet je echt um, je best gaan doen. Hè? Dan moet je de volgende dag kijken of die prijs veranderd is. Ja. En ja, hij dat die niet veranderd is, Dan moet je nog naar de reclame commissie, stappen. Dus dat is, laten we zeggen, helaas een... Um, een, een punt wat uh, wel flink zou mogen worden aangescherpt. Ja, en uh, Max, uh, ja, waar ben jij zelf het uh, beste of het lekkerste in? laat oh ik het netjes vertellen. Ik heb gisteren heerlijk paasbrood gebakken. Volgens mijn moeder is dat het lekkerste En ik geloof dat natuurlijk. Nou, hartstikke goed. Is het ook nog getest, dat paasbrood? Of, uh... Nou, door, door, door mijn familie eh, nog niet. Ik we zeggen het recept van mijn moeder is natuurlijk uitvoerig getest. De afgelopen decennia. En het, ik, ik denk, ik durf er. Het is zeker het lekkere maatschappij van Nederland. Nou. Maar het is helaas niet te koop voor anderen. Hartstikke goed. Bij deze genoteerde. Dankjewel, marketingdeskundige ja. Max Koonstam. En kom je nou ook zo'n product of reclame tegen waarvan je denkt. kunnen ze die belofte wel nakomen? Mail dan naar radaradio.avrotros.nl Het is tien voor vier, je luistert naar NPO Radio 1. En dit was Soen, de nieuwe single van Raccoon. Hoe ga je trainen om nog deze zomer een strak en fit lijf te krijgen? Sta je in de huiskamer met gewichten te oefenen? Ga je ook nog op dieet? Schakel je een sportschool in of een personal trainer? Of is gewoon een beetje meer fietsen en traplopen wel genoeg voor die nieuwe bikini of zwembroek? Laat me jouw ervaringen en tips weten. Johannes Dordeslagen van Radar Online. Wat zegt onze achterban? Ja, uh, ik krijg een berichtje van Erik. En uh, die let heel erg op zijn eten. Uh, en gaat om te trainen dus na die sportschool toe. Ja, uh, Bus, uh -huh. personal trainer is hier. Het is toch die combinatie hè, van eten en trainen. Ja. Je moet het alle twee doen. Je moet allebei doen. Hey, maar goed, als je zeg maar wat, iets uh, aan de forse kant bent... dan uh, kan je de meeste winst behalen bij voeding. Gewoon voeding aanpassen. Niet te veel eten. Want, dat is, het gaat erom dat je, als je te veel eet yeah, en je verandert niet... Ja, dan slaat het lichaam het als vet op. En dan word je dik. Ja, zo simpel is het. Is eigenlijk simpel. Ja. Nou, Pieter, die appte uh, ook dus dat hij naar de sportschool gaat. Maar die heeft er nog een tip bij. Uh, om heel goed spieropbouw te kunnen kweken. Want hij zegt van. Er staan zat filmpjes op YouTube. En uh, hij zou Pilatus aanraden. Ja, ben je daar een voorstander van Pilatus? Pilatus, uh, om een fit lichaam te krijgen. Ja, wel, maar in combinatie met iets anders. Zeker. Hè? Krachttraining heeft natuurlijk bepaalde. Bepaald beeld. Pilatus heeft precies datzelfde. In krachttraining denken we altijd een hele brede man met haltrempjes. En Pilatus, denk ik, van de juffrouw die zich allerlei in rare bochten wringen. Nou, Pilatus is heel erg uh, he, statisch, statisch. Statisch, ja. Statisch. He, maar het gaat met name om de combinatie. Dat is op zich prima, want als je zeg maar heel veel uh, krachttraining doet, he, dan word je wat stijver over het algemeen. Ja. He, dus dan zou Pilatus zeker aanraden. Ik heb ook wel eens een ja. tijdje van die YouTube-filmpjes uh, gedaan en dan de workout, Maar ik krijg altijd zo'n hekel aan die mensen die dat dan presenteren. Ja, nou, <laughs> het lastige is natuurlijk dat je, uh, je moet, als je dat dus, uh, op YouTube gaat kijken, er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden hoe het niet moet. Ja. En dus ga dan inderdaad aan iemand die er een beetje bekend is. En je uh, moet er een klik mee hebben. Waar je, ja, maar een klik ja. mee hebben. Uh, je ziet natuurlijk vaak, hè, met name vrouwen, die spiegelen zich aan andere vrouwen. Ja. Ja, als dan iemand staat met een heel strak lichaam, dan krijg je al gouden pest in. Dan ja. denk van ja, jij hebt makkelijk praten. Precies. Dat doet niet altijd terecht. Maar goed, dat, dus die klik, <laughs> ik snap hem wel. Oké. Okay. Ja. ja, nou, en ik krijg nog een appje van Jolanda. Ik denk dat die, die heeft er eventjes een kalender erbij gepakt. Want Die zegt: Het lijkt me heel lastig om nu nog voor de zomer een sixpack te krijgen. Maar ze zegt: Als je gewoon dagelijks oefeningen thuis doet, bijvoorbeeld op de stepper. en je niet elke dag te buiten gaat aan lekkernijen. dan hoef je helemaal niet uh, uh, van die vetrolletjes en slappe kuiten af. Uh, want die heb je dan helemaal niet. Ja, er zit op zich wat in. Hè? Veel mensen die realiseren zich op een gegeven moment, jullie zijn er redelijk vroeg bij natuurlijk, maar die denken van in, uh, eind mei van: oh ja, het bikini-seizoen komt er weer aan. Ja, dan ben je dus beeldig te laat. En veel mensen beginnen natuurlijk ook gewoon te laat tegen de vetrolletjes er al zitten. Dus die vrouwen vinden inderdaad wel gelijk dat ze zeggen: hoe weet je wat, zoals naar voor dat je normaal eet, ja. normaal een beetje beweegt. En dan krijg je inderdaad wat minder gauw die vetrolletjes ervan uitgaande dat je lichaamsbouw wel meewerkt. Want als je de aanleg hebt om wat dikker te worden... kijk, ik, wij hebben een beetje dezelfde lichaamsbouw... en wij kunnen drie kilo chocola eten, dan gebeurt er helemaal niks. Nou, bij mij wel, hoor. Maar een, <laughs> een ander, die lopen wij spreken langs, langs de supermarkt... en die kijkt alleen maar naar een gebakje en die komt eraan. Ja. Dus je, moet wel, je lichaam moet je wel mee hebben, wat dat betreft. Ja, want Jolanda zegt ook van... ja, het is lastig om nog voor die zomer dat lichaam te krijgen. Ja, als je helemaal niks aan sport nu doet... is het dan nog haalbaar? dat je zegt van nou voor de zomer zie ik er helemaal strak uit. Het ligt natuurlijk een beetje aan uh, hoe oud ben je, heb je even aan sport gedaan. Ja. Dus het is te doen, maar ik zeg niet dat iedereen het kan. En het is natuurlijk ook de vraag, wat heb je er voor over? Ja. Want als je, het is relatief korte tijd, ja, dan wordt wikkelen geblazen. Ja. Oké, okay, um, um, nog een reactie ja. van Monique? Ja, echt, een, dat vind ik wel een grappig. Want die heeft uh, gewoon een praktische oplossing. Die zegt van, uh, gewoon geen bikini meer dragen... maar een tankini, dan is uh, de helft van het probleem al opgelost. Ja. ja, zo simpel is het. Of je ja. kan ook gewoon uh, geen strandvakantie doen. Ja, dat is, uh, dat is mogelijk. Maar dan heb je het eigenlijk over meer over het uiterlijk. Uh, en of je nou wel of niet in een bikini rondloopt... of wat dan ook, het gaat erom, is het gezond? Uh, en dat is natuurlijk het punt. Uh, ja. Of je nou te dik is niet gezond. En daar moet je naar streven ja, want een normaal gewicht. Als ik nou vandaag besluit van nou ik ga vandaag beginnen met mijn goede voornemens, vandaag ga ik beginnen aan een strakker, fitter lichaam. Als ik dat thuis wil doen, dus niet in de sportschool, uh -huh. waar begin ik? Nou, zit ook daar is YouTube natuurlijk bij bij uitstek geschikt voor. Er zijn best wel wat challenges die je kunt gaan doen. He, dan gaan we, als je vraagt vanuit dat iemand geen apparatuur thuis heeft, want niet iedereen is, uh, zeg maar, niet heeft dat thuis, dan kun je natuurlijk prachtig squats gaan doen, He, dus die kniebuigingen. Zullen we die eens doen? Ja, prima. Oké, okay, leg mij uit, hoe doe ik een goede squat? Hoe doe je een goede squat? Ja, ik ken jou natuurlijk niet, dus ik weet niet hoe goed jij kunt squatten. Nee. Dus nee. ik zou zeggen, van, hou, hou je bureau vast okay. en ga gewoon door je knieën. Hou gewoon echt het bureau ook vast. Ja. He, ga gewoon door je knieën en dan ga je zo diep mogelijk door je knieën. Oké, okay, zo diep mogelijk. Ja? En moet ik het dan langzaam doen? Of, uh... Nee, doe maar op je gewone tempo. Ja. En als je dat doet... Hè, dan ga je gewoon nog een keer dieper... tot je, je voelt van, nou, ah, dit voelt voor mij best wel prima. Maar ik voel dat in mijn kuiten. Ja. Dat, dat, dat moet ook. Dat moet ook. Oké, okay, want het, ik het krijg er ook mooiere kuiten van. Nou ja, dan, krijg je, dan kun je beter op je tenen gaan, <laughs> gaan staan. Dat is ietsje makkelijker. <laughs> als jij gewoon blijft scotten... Ja. Hè, en dan op een gegeven moment laat je het gewoon bureau los. Ja? En dan had je je handen recht vooruit. Nou, en op die manier... Ben je gewoon aan squatten. En als je dat een aantal keer hebt gedaan, en op een gegeven moment na twee weken denk je: van ja, dat weet ik zo langs mond wel. Ja, dan kan je natuurlijk 30 of 50 herhalingen gaan doen. Je kunt ook zeggen: van ja, ik pak drie paarsbroden, Hou die in mijn handen, om dat voor ja. te beduren, en ik ga daarmee squatten. Hoe vaak moet ik squatten? Ook dat ligt natuurlijk aan In jouw geval. Ik weet niet of jij normaal gesproken sport. Uh, ja maar niet heel veel <laughs> dat is niet <laughs> heel veel nou dan gaan weken voorbij dat ik het niet doe Oké, okay. nou dan zou ik gewoon <laughs> beginnen het. met uh, zeg maar 20 squats en dan heb ik dus een half minuutje rust en dat gewoon drie keer doen en dan komt een aardig end uh, met je squats in ieder geval aardig end en daarna ga je naar de push-ups want ook die kun je, je natuurlijk prima doen zonder wat je spullen thuis hebt ja, Dank je wel, Enrico okay. Bus. We praten door over dit onderwerp in onze livestream... op de Facebookpagina van Radar. Daar kun je al jouw vragen stellen aan onze deskundigen. Dus heb je vragen aan Enrico, stel ze op onze Facebookpagina. Wat doet Facebook met jouw privégegevens? Heb je recht op een boekenweekgeschenk... en tips om fit en gezond te zijn voor de zomer? Je leest het allemaal terug op nporadio1.nl. Maandag is Radar de weer op tv met Antoinette. Gaat het over reisverzekeringen. Stel, je wordt beroofd in Spanje en je hebt bijna 7400 euro schade toch krijg je dan maar een kleine 2000 euro terug van de verzekering. Hoe kan dat? Je ziet het maandag half negen bij Avrotros op NPO1. Zometeen het NOS Nieuws, gevolgd door WNL op zaterdag met Margreet Spijker. Dit was de Radar voor vandaag. We zijn altijd online. Thuis bij Avrotros. NPO Radio 1. Kwesties. In Rotterdam-Zuid is er een diepe kloof tussen hoog en laag opgeleiden...